het wel met het NOS-journaal. Bij het ongeluk in het C20-stadion is één dode gevallen... ...ook raakten zeker 15 bouwvakkers bekneld. Tien van hen moesten naar het ziekenhuis, twee zijn er slecht aan toe. Dat heeft burgemeester Den Oudste van Enschede bekendgemaakt. Rond 12 uur vanmiddag stortte tijdens werkzaamheden het dak van een van de tribunes in. De tweede ring van het stadion wordt uitgebreid. Over de oorzaak van het ongeluk kon de burgemeester niet zeggen. De weerstand tegen het pensioenakkoord neemt toe. Vakbond De Unie van de MHP stemt tegen. Net als het bestuur van twee grote FNV-bonden vinden de leden van De Unie dat er te veel risico's op het bord van de werknemers komen te liggen. Ze willen dat de vakbondsleiders opnieuw gaan onderhandelen om een beter akkoord te bereiken. Het rechtshof in Den Haag heeft de Rwandese asielzoeker Joseph M. tot levenslang veroordeeld. Het hof acht bewezen dat Joseph M. tijdens de genocide in Rwanda in 1994 zeker 100 mensen heeft vermoord die naar een ziekenhuis waren gevlucht. Volgens het hof is de uitspraak een belangrijk signaal voor oorlogsmisdadigers die denken dat ze in Nederland veilig zijn. De impasse rond de Belgische kabinetsformatie duurt nog altijd voort. De Vlaamse nationalistische NVa van, -VA, ja, van Bart de Wever vindt de nieuwe nota van formateur Di Rupo onaanvaardbaar, onder meer omdat er te weinig hervormingen in staan. De Belgische kabinetsformatie duurt nu al bijna 400 dagen. Een op de vijf Duitsers wil per se niet op internet. Dat leert een telefonisch onderzoek onder 30.000 mensen. kwart van de Duitsers is online en daarmee staat Duitsland op de zevende plaats in Europa. Veel overtuigde internetweigeraars wonen in het vroegere Oost-Duitsland, hebben een laag inkomen en het zijn meestal vrouwen van iets boven de 65. Vanavond en vannacht trekken er vanuit het zuidwesten buien over vooral de westelijke helft van het land. Ook morgen wisselvallige buien. Het wordt maximaal 22 graden. In de loop van het weekend geleidelijk minder buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Randstad loopt het vooral vast bij Amsterdam. Zo staat op de A1 naar Amsterdam 9 kilometer verknopen Diemen door een vrachtwagenbrand. Drie rijstroken zijn er dicht. Je kan het beste omrijden via Utrecht. Andere kant op staat tussen Watergaasmeer en Muiden 6 kilometer. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Alexander en Moordrecht 7 kilometer. De afrit Nieuwekerk is dicht. En de N219 die is in beide richtingen dicht tussen de A20 en Zevenhuizen. Komt door een grote brand in Kerk aan de IJssel.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 Baby, I remember The way you took my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 Gezien, niets aan de hand, houd, Said, I knew right there you were the one But I was caught up in visual attraction But you...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 als dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspakt, kan zo hoger zijn Welkom naar de stad, zwembad, overrichting het strand Overal in Nederland, eerst die zomerlijn Oh, oh, oh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 The sun.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 Een pas, dacht dat er niets meer was, mm -hmm. maar mijn hart moet hier op zijn. Ik mis mij, mis ik mis mij, waar ik ben onderweg mis ik mij. Maar ik blijf of vertrek, nergens thuis of op een plek. Of een voor of volledig voorbij, waar ik ook ben, ik mis mij.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 Going. We will never give up, we gotta let 6.9. Zie So much a man can tell me, so much He say, hey, you can say You mean my power, my pleasure, my pain To me you're like a grown addiction that I can't deny yeah. Now won't you tell me is that healthy baby Did you know That when it snows, my eyes become a large and a light that light you shine can't be seen,